Ik zing in kloosters en fabrieken, in theaters en cafés, gevangenissen en klinieken, tijdens recepties en diners. En of het hier nou is of daar, het kan mij al lang niet meer schelen waar. Als u maar betaalt, als u maar betaalt en een condoom gebruikt ik zing voor mensen en voor dieren en alles wat tussen zit ook voor de volgezopen open zeiken ze dus moet je mij ook eens horen shit want of het deze is of die het maakt mij lang niet meer uit voor wie als u maar betaalt als u maar betaalt en een condoom gebruikt ik zing over mijn idealen of ik er nog achter sta Over manen en halen En liefde of huzaren sla Want of het dit nou is of dat Het kan mij al lang niet meer schelen wat Als u maar betaalt, als u maar betaalt En een condoom gebruikt Als u maar betaalt, als u maar betaalt En een condoom gebruikt